Richard werd opgebaard in de sint Pauluskerk. Dat was een beslissing van Henry. Niet als eerbewijs. Aan een ontroonde koning werden geen eerbewijzen meer gebracht. Zelfs niet als ze overleden waren of zoals in dit geval eigenlijk vermoord. Hij moest worden opgebaard zodat het hele volk zou kunnen zien dat hij werkelijk dood was. En dat hij niet, zoals de geruchten gingen, vanuit de gevangenis van Pontefract naar Schotland was gevlucht. Om troepen te verzamelen waarmee hij zijn kroon zou kunnen heroveren. Het idee op zichzelf was zo onwaarschijnlijk dat ik me nauwelijks kon voorstellen dat Henry, uitsluitend om de geruchten te ontkennen, de moeite wilde nemen om Richard te laten opbaren. Ik kon me met de beste wil van de wereld niet voorstellen waar hij troepen vandaan had moeten halen. Henry had de touwtjes goed in handen en geen mens zou zich aan zo'n hachelijk avontuur wagen. Maar Henry wist ook dat de grote massa grillig en onberekenbaar is... en hij nam geen enkel risico. Hij besefte wel degelijk dat het usurperen van de troon... een spectaculaire daad was geweest... en dat hij alles wat hij beloofd had nog waar moest maken. Geruchten die de ronde deden over een mogelijke ontsnapping... en terugkeer van Richard... moest hij dus tot elke prijs voorkomen... En hij zou alles in het werk moeten stellen om die de kop in te drukken. Daarom kon ieder die maar wilde langs het lijk van Richard defileren. Op 12 februari 1400 werd zijn lichaam overgebracht van Ponteflek naar Londen. De volgende dag zou de kerk opengesteld worden voor het publiek... waar het lijk drie dagen opgebaard zou blijven. Ik kon die nacht niet slapen. Allerlei gebeurtenissen van de afgelopen maanden schoten me weer te binnen. De rampzalige veldtocht met Richard naar Ierland. De terugkomst in een totale ontreddering... waarin alle adel en volk naar Henry waren overgelopen. De abdicatie en het vonnis over Richard. Levenslang in de gewelven van Pontefract. Ik was er enkele weken voor zijn dood naartoe gegaan en het was me gelukt om er binnen te komen. Wat ik vond, was een wrak. Geestelijk en lichamelijk. Ik kwam er gebroken vandaan. En het bericht van zijn dood had me alleen maar opluchting gegeven. Die 12 februari had ik smorgens om vier uur nog geen overdicht gedaan. Ik stond op. Ik kledde me aan en zadelde mijn paard zonder de stalknechten wakker te maken. Het sneeuwde, en de stappen van het paard klonken dof terwijl ik door de straten van het slapende Londen reed. Er was geen mens te zien. Ik reed de heuvel naar de kerk op en hield stil bij de hoofdingang. Het lichaam van Richard moest er al zijn. Want er stonden vier wachten bij de deuren. Ze waren in het harnas en gewapend. In twee ervan herkende ik vroegere lijfwachten van mijn vader. Toen ik bij de deur kwam, herkenden ze mij ook. Ik groette en vroeg ze me binnen te laten. Ze haalden de kettingen van de grendels, openden de deuren, en ik ging alleen de donkere kerk binnen. In het midden stond een baar met een kist erop. Waaromheen acht kaarsen. Die door de lucht die door de open deuren was binnengestroomd hevig flakkerden. De rest van de kerk was een donker gat. De stilte zuiste in mijn oren. Af en toe knetterde het kaarsvet. Door het geringe licht was het alsof de kist zweefde. Er ging een koude rilling door me heen. Het liefst had ik me omgedraaid en was weer teruggegaan. Ik vroeg me af wat me bezield had om hier midden in de nacht naartoe te komen. De kaarsen flakkerden nu minder hevig en ik liep naar voren tot bij de kist. Daar lag Richard. Onherkenbaar. Als ik op Pontefract niet bij hem was geweest zou ik gedacht hebben dat deze hele vertoning een macabere grap van Henry was, die een willekeurige man had laten opbaren en genoeg overredingskracht meende te bezitten om het volk te kunnen overtuigen dat het Richard was. Nu herkende ik hem aan een groot litteken onder zijn oog, waar ze hem hadden geslagen omdat hij niet meer wilde eten. Ik sloeg het lijk leed dat tot zijn borst was opgetrokken terug en keek naar zijn gevouwen handen. Ze waren het enige waaraan men kon zien dat hij nog jong was. Ook aan het dikke blonde haar dat over zijn voorhoofd viel. Zijn gezicht... had dat van een oude man kunnen zijn. Ik huiverde en sloeg het kleed terug. Onherkenbaar. Niet waar, O'Meuro? Henry. Wat doe je hier? Hetzelfde als wat jij hier doet, denk ik. Kijken... Of de laatste eerbewijzen, als je het zo noemen wilt. Hou je mond. Ik kan je aardigheden niet verdragen. Zeg dat je niets wat je hier ziet. Ik moet zeggen, het is je wel gelukt. Ik keek van Henry naar het dode gezicht van Richard. Het was ondenkbaar dat ze even oud waren. Jij wilt toch niet beweren dat ik hem heb laten vermoorden, is het wel? Hij zei het laatdunkend en op een superieure toon. Maar ik merkte wel degelijk dat er angst in zijn stem klonk. Het gaat je niet aan wat ik denk. Trouwens vind je dat het dan nog iets toe doet of je hem hebt laten vermoorden of niet? Wat je hier ziet is jouw werk. Als hij niet vermoord is, dan is hij van ellende wel omgekomen. Hoe durf je hem zo te vertonen? Ik vraag me trouwens af of je daar van jou uitgezien wel verstandig aan doet. Oh, maar dan ken je het volk niet. Ze zullen allemaal zonder uitzondering zeggen dat ze hem herkennen. Je bent zeker vergeten hoe gehaat hij was. Of kun je je onze intocht naar Ierland in Londen niet meer herinneren? Trouwens, waar wind jij je ineens over op? Zo verschrikkelijk eens was jij het toch ook niet met zijn praktijken? Nee, nee, dat was ik ook niet. Maar we waren neven, Henry. Wij drieën zijn met elkaar opgegroeid. Jij werd niet op tienjarige leeftijd op een troon gezet... onder voogdij van drie bemoeizieke en jaloerse ooms... die je het leven onmogelijk maakten. Je had meer begrip kunnen opbrengen. jij ineens gevoelig. Ga morgen maar eens tussen het volk in lopen. Dan zul je hun reacties horen en weten dat ik gelijk had. Nee, dank je. Als ik het nu niet weet... dan weet ik het misschien over tien jaar wel. Van het volk hoef ik het niet te horen. Ik voelde me ineens moe en zweeg... Henry had gedeeltelijk wel gelijk. Maar dit had hij nooit mogen doen, dacht ik opstandig. En ik zag weer de totaal uitgebluste, stervende man voor me... die ik op pontenflekt had aangetroffen. Kom. Oh, het is hier koud. Ga met me mee. Hm? Drinken we een beker wijn. Worden we wat warmer van. Nee, ik ga naar huis. Ik wil nog wat slapen. Ik liep de kerk uit en reed naar huis... waar ik het haardvuur liet aansteken en wijn voor me liet warmen. Ik slokte de wijn achter elkaar op en viel toen dronken op mijn bed. Henry kreeg gelijk. De volgende dagen stroomde het volk naar de Sint-Pauluskerk. Ik zag ze in drommen gaan. Meer dan twintigduizend defileerden er in twee dagen tijd langs de baar. Sensatiezucht en wraakgevoelens dreef ze daarheen. Ze kregen wel hun voldoening, dacht ik bitter. Er was er blijkbaar niet één die in twijfel trok of het Richard wel zou zijn. Ze wilden het maar al te graag. Toen de kerk voor het publiek al gesloten was, ging ik er nog een keer heen en vroeg me voor de zoveelste maal af welke de banden waren geweest die ons hadden verbonden. Drie jaar was ik met Richard getrouwd. Het waren de drie gelukkigste en de drie moeilijkste jaren van mijn leven. Een aaneenschakeling van hoogtepunten en dieptepunten. En ik kan me heus nauwelijks voorstellen dat ik dezelfde ben... die twee jaar geleden uit Engeland naar Frankrijk terugkwam. Ik ben weer getrouwd. Mijn neef, de heftig van Orléans, werd voor me bestemd. En ik draag zijn kind... Maar er is geen blijdschap in me. Wat Richard en ik vurig hadden gehoopt, gebeurde niet. Ons huwelijk bleef kinderloos. En ik schaam me om mezelf te moeten bekennen dat ik vijandige gevoelens koester ten opzichte van dit ongeboren kind. Dat ik van geen ander dan van Richard had willen hebben. Charles is goed voor me. Toont me veel genegenheid. Maar hij houdt niet van me. En ik houd niet van hem. We weten het van elkaar. Het zou niets bijzonders moeten zijn. In onze kringen worden nu eenmaal alle huwelijken geregeld. En maar zelden is er liefde bij in het spel. Voor mijn gevoel kunnen genegenheid en kameraadschap niet in liefde veranderen. Tenminste, niet die waarin ik alleen maar geloof. Liefde is niet te beredeneren. Het is er. Of je wilt of niet. Je kunt het niet tegenhouden en ik kijk vaak naar mijn moeder, voor wie mijn vader alles is. Ze lijdt onder zijn vlagen van waanzin. En als hij die niet heeft, is hij humeurig of uitgelaten van plezier, maar nooit houdt hij rekening met haar. Ze is voor haar omgeving een nukkige vrouw geworden, gesloten en stug. Zelfs voor haar kinderen. Ik heb geen contact met haar. Maar als ik haar naar mijn vader zie kijken, met ogen waarin te lezen staat dat hij alles in haar leven betekent, terwijl hij het niet beseft, dan herken ik mezelf en weet hoe heerlijk en hoe verschrikkelijk het is om je overgegeven te weten aan de ander. Toen het vonnis over Richard was geveld, wist ik dat mijn dagen in Engeland ook geteld zouden zijn. En dat er een dag zou komen waarop ik teruggestuurd zou worden naar Frankrijk. Ik wilde niet weg, ondanks alle vijandschap om me heen. Ik besefte wel dat ik Richard nooit meer zou zien, al kon ik het nauwelijks aanvaarden. En ik vond de gedachte zo ver weg van hem te moeten gaan, ondraaglijk. Maar het moest. En op een dag werden mijn persoonlijke bezittingen ingepakt. En voer ik terug naar Frankrijk. O, Merle bracht me naar de haven. We spraken niet tegen elkaar. Er viel niets meer te zeggen. Bij het schip gekomen kuste hij mijn hand. Toen liep ik de loopplank op en keek niet meer om. Het was alsof alles buiten me om gebeurde alsof iets anders me deed voortbewegen... en me dicteerde hoe ik me moest gedragen. Ik keek ook niet meer naar hoe de kust langzaam uit het gezicht verdween. Maar ging onmiddellijk naar mijn vertrek waar twee Franse hoofddames me opwachten. Ik liet me uitkleden en de dekens over me heen leggen. Ze trokken de gordijnen op het bed dicht... En het gaf me gevoel alsof ik in mijn graf lag. In Frankrijk aangekomen werd ik met de grootste ega's behandeld. Ik was de ex-koningin van Engeland. In het begin nam iedereen in mijn omgeving een houding aan... alsof ik wel blij zou wezen om weer in het vaderland terug te zijn... na alles wat ik had meegemaakt. Maar niemand waagde het er met me over te spreken. Ook mijn moeder niet. Ik huilde nooit, ook niet s'nachts, alleen in bed als ik soms radeloos een ander lichaam zocht en het hoofdkussen tegen me aandrukte als in een omhelzing. En toen me de dood van Richard werd bericht, hoorde ik het versteend aan. Ik werd ziek, ik kreeg eilkoortsen, maar ik weet niet wat ik daarin geroepen heb. Toen ik weer beter was, zei mijn moeder op een keer tegen me. Je moet proberen te vergeten, kind. Je bent pas twintig. Je hele leven ligt nog voor je. U hebt mijn vader nog. Waar praat u over? Ik zag dat ze ook leed. Maar het was me onmogelijk om toenadering te zoeken. Een paar maanden later werd ik uitgehuwelijkt aan mijn neef. Charles van Orléans. Ik was een prachtige partij voor hem. De dochter van de koning van Frankrijk en ex-koningin van Engeland. Een week lang werd er feest gevierd. Ik zat naast Charles aan de lange tafel. Waar de heerlijkste gerechten werden opgediend. Het ene nog fantastischer versierd dan het andere. Mijn ooms met hun vrouwen, neven en nichten lachten, schreeuwden naar elkaar... Want de wijn vloeide rijkelijk, er werden torenhoge taten binnengebracht, champagne spoot in het rond. En ik zat verbijsterd in deze heksenketel. Ik keek naar mijn ouders, die tegenover me zaten. Mijn vader zat dwaas lacherig een ganze bout af te plukken, huh. hij wierp de botjes over de mijn moeder trachtte te vergeven om in toom te houden. En maanden hem zachtjes zich te gedragen. Ik keek naar haar. En dacht. Mijn moeder en ik. We zijn allebei in staat om lief te hebben. En de ander gelukkig te maken. Maar. We mogen niet. Ze keek me op hetzelfde ogenblik aan ik deed me toe. En toen brak er iets in. Ik stond van tafel op en haastte me de feestzaal uit. In een nabijgelegen vertrek viel ik neer op een stoel... ...en huilde... ...zonder enige terughoudendheid. Charles... ...was me achterna gegaan en vond me. Hij pakte onhandig mijn hand. Ben je erg ongelukkig? Misschien kunnen we proberen van elkaar te houden. Ik knikte. En dacht. Ach, Charles. Wat weet je weinig. Op een dag zal je misschien overkomen wat mij drie jaar geleden overkwam. Wil je weten? Richard, Henry en ik groeiden gezamenlijk op. Mijn vader, die hertog van York was, en Henry's vader, John of Gaunt, hertog van Lancaster, waren broers van die van Richard. Deze stierf jong, zodat Richard op tienjarige leeftijd koning werd... en onder voogdijschap van zijn drie ooms kwam. De derde was de hertog van Gloucester... Dat tussen Richard en mij pas veel later een hechte vriendschapsband ontstond, lag meer aan de omstandigheden dan aan een op elkaar gericht zijn. Als kinderen voelden nog Henry, nog Richard, nog ik ons bijzonder tot elkaar aangetrokken. Het feit dat we door onze positie op elkaar waren aangewezen, deed ons toen nog veel met elkaar omgaan. En dat was de enige reden. Het was veel later toen door de listen van Gloucester en zijn aanhangers al Richards vrienden en vertrouwelingen waren vermoord of in ballingschap weggevoerd. En hij me meer uit noodzaak als zijn kamerheer benoemde, ontstond er een vriendschap die tot het einde bleef bestaan. Richard had niet veel mee om zijn koningschap tot een goed einde te brengen. Hij beantwoordde helaas niet aan de hoge verwachtingen die men van hem had want hij leek in geen enkel opzicht op zijn vader of zijn grootvader... die als grote helden werden vereerd. Ik wou omdat hij hun aard niet had. Hij was allerminst geïnteresseerd in oorlog voeren. In tegendeel, hij moest er niets van hebben. En hij had er geen enkele behoefte aan om zich als held te manifesteren. Dat is hem zijn leven lang kwalijk genomen. Toen hij op 33-jarige leeftijd stierf, was er vrijwel niemand die hem betreurde. En er waren velen die zich afvroegen hoe iemand die zo veelbelovend leek... ...zo zijn eigen ondergang had kunnen bewerkstelligen. De boerenopstand die hij helemaal alleen bedwong toen hij 14 jaar oud was... ...was de meest glorieuze start van een regering die een jonge koning zich maar zou kunnen wensen... Er was in 1381 een hoofdelijke belasting geheven om de oorlog met Frankrijk, die geen einde scheen te hebben, te financieren. De voornaamste oorzaak was dat iedereen in het land een shilling hoofdgeld moest betalen, ongeacht hoe arm of hoe rijk ze waren. Voor de armsten met veelal grote gezinnen was dit een zware slag. Er heerste om nog veel meer redenen ontevredenheid, vooral onder de boeren. Maar dit was de druppel die de emmer deed overlopen. Toen in Kent en in Essex de belastinginners ook nog op bijzonder ontactische manier het geld inde, was de maat vol. De boeren groepeerden zich en trokken op naar Londen, staken onderweg huizen in brand en moorden in het wilde weg. Toen ze de stad hadden bereikt, drongen ze binnen, staken het savoy van Lancaster in brand, lieten gevangenen vrij en doden iedereen die hun in de weg liep. Richard, die toen 14 jaar oud was, had zich met zijn raad in de tower teruggetrokken en stelde voor om bij Mile End met de opstandelingen te onderhandelen. Maar de raad was er fel tegen. Neerslaan, vonden ze. Ik was bij de discussie aanwezig. Ik was toen 13 jaar. En herinner me hoe ik verbaasd zat te kijken naar een Richard die ik helemaal niet kende. Goed. Wie niet mee wil, moet maar hier blijven. Ik ga wel. Er was maar een klein gevolg dat met hem meereed. Waaronder de bischop van Arundel en Thomas Walworth, de burgemeester van Londen. De eisen van de boeren waren onder andere afschaffing van de lijfeigenschap... en opheffing van de hoofdelijke belasting. Richard beloofde alles te bespreken met zijn raad en met het parlement... en reed terug naar de tower. Maar toen ze onderweg langs Smithfield kwamen... had zich daar een nog veel woedender menigte verzameld. Aan het hoofd van hen stond Wat Tyler, een leidekker uit Kent. Hij kwam naar voren, dreigde Richard te doden... en toen beging iemand uit het gevolg van de koning de fout Tyler neer te steken. Deze zakte voor de ogen van Richard bloedend in elkaar en stierf de plaatsen. Vanaf dat moment werd de situatie erg benauwend... Er brak een tumult los en de opstandelingen wilden Richard en zijn gevolg vermoorden. Ineens zag iedereen hoe Richard zich uit de groep losmaakte en met uitgestrekte armen de opstandelingen tegemoet reed. Willen jullie je koning doden? Ik zal jullie leider zijn. Volg mij! Als schapen reden de verwonderde rebellen achter hem aan en lieten zich noordwaarts buiten de stad leiden. Hij beloofde dat aan de inbelliging van hun eisen al het mogelijke gedaan zou worden... en de opstand was onderdrukt. MUZIEK nog zijn vader, nog zijn grootvader met al hun overwinningen kunnen ooit een grootsere triomftocht in Londen hebben gehad. Het volk was waanzinnig van geestdrift. Ze gooiden hun mutsen en mantels naar hem en riepen: Lang leven onze koning Richard, we hebben een nieuwe held in ons midden. Hij zal grote overwinningen voor ons behalen. Maar hij was geen vechter. Wat hij in die opstand zag gebeuren, had hem diep geschokt. Toen ik een beetje jaloers op zijn glorie een paar weken daarna erop zin speelde, draaide hij zich ineens brusk om. Wil je hier nooit meer over spreken? Ik wil er niets meer van horen. Van niemand. Versta je? Voordat hij aan een oorlog had deelgenomen, wist hij na die bloedige opstand al dat hij er nooit iets mee te maken zou willen hebben. En dat kwam nu juist niet overeen met de plannen van mijn vader en zijn broers die dachten dat ze hem hadden kunnen kneden zoals ze wilden en een vechtjas van hem hadden kunnen maken, hun eigen belangen daarbij goed in het oog houdend. Maar het bedwingen van de opstand wat hoge verwachtingen gewekt had, bracht juist het tegendeel teweeg. Lang hebben ze geprobeerd hem ervan te overtuigen dat het nodig was om na de wapenstilstand met Frankrijk de oorlog toch weer door te zetten. Dat hij met Ierland, waar voortdurend opstanden waren, geen vredesverdragen had te sluiten, maar de zaak zou moeten neerslaan. En dat ieder die zich in Engeland tegen lijfeigenschap en belastingen verzette, niet anders verdiende dan de strop. Maar hij verzette zich hevig en zei dat oorlog geld en levens kostte En dat hij niet van plan was om zijn mensen daaraan op te offeren. Toen ze wel inzagen dat het niet hielp, begonnen ze op zijn eergevoel te werken. Wat had het volk aan een koning die kunst en wetenschap bevorderde. Toch niets. Het merendeel merkte het niet eens op. Het tegendeel. Ze zouden des te meer terugverlangen naar de roemrijke daden van zijn vader en grootvader. Naar veldslagen zoals die bij Crécy en Poitiers die door hen zo glorierijk waren gewonnen... waardoor ze zich in één klap in de rij van Engelands grootste vorsten hadden mogen scharen. Ze bleven hem herinneren aan het tragische feit dat zijn vader zo jong was gestorven... Ongetwijfeld zou hij de Engelse legers tot nieuwe hoogte hebben opgezweept en nog grotere overwinningen hebben geboekt. Hoe kon hij zijn vader zo verloochenen en een gebrek aan moed manifesteren dat in het huis Plantagenet voor onmogelijk werd gehouden? Ze bij hem ermee wanneer ze maar konden en lieten geen gelegenheid voorbij gaan om er toespelingen op te maken. Richard verbeet zich, maar ging onverstoorbaar zijn gang. dat hij op tienjarige leeftijd de troon besteeg waren Henry, hij en ik veel op elkaar aangewezen. Maar zo klein als we waren was het duidelijk dat we elkaar niet lagen. Eigenlijk trokken Henry en ik het meest met elkaar op. Al mocht ik hem niet bijzonder. Richard lieten we altijd een beetje links liggen. We deelden hem in onze spelletjes altijd de minst belangrijke rol toe. En hij werd veel door ons getreiterd. Hij stond er dan wat beteuterd bij of trok zich terug. Maar soms, als we te ver gingen, werd hij ineens driftig. En ik herinner me dat we dan bang voor hem waren. Niet dat hij blindlings op ons insloeg, maar meer om de hevigheid van zijn woede. Als hij dan was uitgeraasd, draaide hij zich om. En was weer het stille, timide kind waar we nauwelijks vat op hadden. In die periode waren we te klein om ruzies uit te praten. Toen we wat groter waren, probeerden we dat wel eens... maar het lukte vrijwel nooit. Vooral Henry, die de meest verstandelijke van ons drieën was... probeerde het vaak, maar Richard trok zich altijd terug... en ontweek elke discussie. Henry mocht hem niet. Maar er was ook geen grotere tegenstelling te vinden... dan Henry en Richard. Henry was een dynamische persoonlijkheid. Hij hield van veel mensen om zich heen... waar hij graag het middelpunt van wilde zijn... en dat meestal ook was... Toen we klein waren was hij degene die altijd de spelletjes bedacht en zichzelf de beste rol toebedeelde. Hij werd door iedereen een aardig kind gevonden en zoon of Lancaster had hoge verwachtingen van hem. Niet zonder reden. Hij was intelligent en zat vol initiatief. Maar hij was egocentrisch en om hem draaide de wereld. En voor wie niet in zijn wereldbeeld paste was geen plaats. Hij was even oud als Richard en ouder dan ik. Hij trouwde het eerst van ons drie. met een vrouw die aan zijn voeten lag, maar die hij nauwelijks opmerkte. Ze was de moeder van zijn kinderen en in dat opzicht had ze haar taak goed volbracht. Meer verwachtte hij niet van haar. En van hem hoefde zij ook niets te verwachten. Of schoon de vrouwen om hem heen veel moeite voor hem deden, bekeken ze niet. Hij was ijdel genoeg om te genieten van de aandacht die ze aan hem besteedden... maar daar bleef het bij. Hij wilde voor alles carrière maken. En hij bereikte de top. Een hoogte die hij in zijn stoutste dromen niet verwacht had te zullen bereiken. Ik voelde me nog tot Henry, nog tot Richard aangetrokken. Voor Henry's dynamiek en doorzettingsvermogen was ik bang. Beide eigenschappen waren mij volkomen vreemd... Van Richard begreep ik niets. Toen we kinderen waren vond ik me saai en vervelend. En van zijn zeldzame driftbuien schrok ik wel, maar ik begreep er niets van. Toen we ouder werden zag ik wel dat hij helemaal niet saai en vervelend was. Maar in zijn passie voor kunst en wetenschap kon ik niet meegaan omdat me dat niet interesseerde. En hij bleef voor mij een gesloten boek. Ik hing er een beetje tussen... Door mijn moeder werd ik grenzeloos verwend. Door mijn vader, de hertog van York, geminacht. Van de vier broers was hij de minst opvallende op elk gebied. Hij wist dat wel en hoopte en verwachtte dat in mij goed te kunnen maken. Maar ik stelde hem teleur in zijn verwachtingen. Hij stelde me voortdurend Henry ten voorbeeld. Hoe goed hij het allemaal deed, hoe ver hij het zou brengen. Maar het maakte mij alleen maar apathischer. Ik bezat niet voldoende eerzucht om er tegenop te boksen. Al stak het me wel. Toen Richard met Anna zijn eerste vrouw trouwde... en ik spoedig daarna... zagen Henry, Richard en ik elkaar niet veel meer. Het speet ons geen van drie. Op hoogtijdagen, aan het hof... als er grote banketten werden gegeven of toernooien werden gehouden... kwamen we daar allemaal... Maar onze levens hadden zich gescheiden. We vermoeden toen nog niet hoe dramatisch ze weer met elkaar verbonden zouden worden. In deze eerste aflevering van De Dood huist in een holle kroon, een radiofeuilleton van Leontien van Beurden, hoorde u Henny Orry als Isabelle de Valois, Cor van Rijn als Richard II, Paul van der Leck als O. Merle, Rob Fruithof als Henry en Elisabeth Versluis als Isabels moeder. De inleiding werd gelezen door Corrie van der Linden.